Radio Veronica. Met het nieuws. Het is zes uur. En daar is Sid Roskam. Goedenavond. De Amerikanen zijn voorlopig niet klaar met de aanvallen op Iran. President Trump heeft het over de grootste golf die nog moet komen... Tegen CNN zegt hij dat ze wat voorlopen op het schema... van vier weken aan bombardementen. In totaal zijn over en weer vele honderden aanvallen geweest. Het lijkt nog mee te vallen met het aantal gestrande... Nederlandse reizigers in het Midden-Oosten. Door de dreiging van een aanval op Iran waren eerder al vluchten geschrapt. Zo'n duizend mensen kunnen nu geen kant op. Bijvoorbeeld in Doha en Dubai, waar vluchten zijn geschrapt. Nederland plant nog geen evacuatievluchten in het Midden-Oosten. Wat Duitsland, Italië en Tsjechië wel doen. Ander nieuws van vandaag. De vakbonden willen actie voeren nu het kabinet vasthoudt aan het plan om de AOW-leeftijd te verhogen. Een gesprek erover met premier Jette heeft niks opgeleverd, zeggen de bonden. Frankrijk wil meer kernwapens, ook om minder afhankelijk te zijn van Amerika. Europese bondgenoten, waaronder Nederland, mogen van de Franse president ook meedoen aan oefeningen met kernwapens. Slachtoffers van de Odido-hek moeten ook rekening houden met neptelefoontjes van criminelen die doen alsof ze van de klantenservice zijn. Volgens RTO Nieuws doen ze daarin een aanbod voor een schadevergoeding, maar eigenlijk proberen ze bij je bankrekening te komen. En dat Nederland in al speelt de zogeheten uitzwaaiwedstrijd... vlak voor het WK Voetbal tegen Algerije. Op 3 juni is die in de Kuip in Rotterdam. Nog nooit eerder speelden Nederland en Algerije tegen elkaar. Dan het weer vannacht helder, soms mist en 3 graden. Morgen veel zon bij 12 tot 18 graden. Keesinformatie dan, drukke avondspits geweest, opvallend veel ongelukken. Inmiddels nog 70 verdragingen, 350 kilometer in totaal bijna. Dit zijn de meest opvallende, A2 Maastricht, Eindhoven... tussen Leenderheide en Batadorp, ruim een half uur door een ongeluk. Weg is dicht, je kunt wel gebruik maken van de rechter parallelrijbaan Dan de A7 Groningen-Herenveen voor Leek door een ongeluk, 10 minuten. Dan de A12 arnhem Den Haag voor de Meer, ruim een half uur door een pechgeval. Tot slot nog de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedert-West en hardingsveld Giesendam 17 minuten. Cici, dankjewel.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 In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het Aval Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand voor je weet maar nooit. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl Vertrouwd sinds 1999.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 We kunnen weer naar buiten om alles lekker te spuren en te schilderen. Of je kiest Klik Over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik Over. Klik. Klaar. De spanning is terug. Op de baan en naar buiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Ben jij de schilderwerk ook zo zat? Klik naar klikover.nl.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Wout en Frank. Dit is Veronica. Luisteraars, goedenavond. Welkom, het is inmiddels zes uur. En de grap is, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om zes uur... openen wij het hitarchief halen we daar een oude top 40 uit... en staat die een uur lang centraal. Vanavond is dat de lijst van 21 maart 1981... maar los van die liedjes, er is nog veel meer. Tot op heden heb, je echt nog, heb ik je nog niet kunnen betrappen op een leugentje, Wout. Nee, dit is uh, allemaal, dit ging dit allemaal. soepel. Inderdaad, 21 maart 1981. En ik ga er wat vragen over stellen. Ja. In een uh, popquiz die we spelen. Kun je wat leuks mee winnen ook? De Wouter en Frank Gouden popquiz bokaal Op het moment dat je alle vragen goed hebt. Dus luister lekker mee, geniet van die lekkere liedjes. Leun lekker achterover. En... Uh, en app vooral mee. En laat het gebeuren. Ja, ja, ja. Radio Veronica. archief. Alright, 21 maart 81. Blondie staat op nummer 40. Radio Veronica. Nummer 33. achter elkaar. Blondie Rapture in, in 1981. Disco was heel populair. Daar wilde Blondie ook aan meedoen. En het gevolg was deze Rapture. Ze staat op nummer 40. En erachteraan Christopher Cross en het heerlijk rustgevende Ceiling. Ziet, waarom loop je weg? Zeg ik iets verkeerd? Ben je boos? Nee, ik gooi even een doekje in de vuilnisbak. Een Wat voor doekje? Een heb, heb je schoonmaak, je schoonmaak, schoonmaakdoekje? Gewoon met tafel. Maar in welke bak gooi je dat dan? De vuilnisbak. De restafval. al rest... oh, Heel goed. Um, even kijken, Christopher Cross. Ik vind je en... scheider eigenlijk, Wouter. Ja, ja, ja. Gewoon uh, GFT bij uh, de GFT. Ja. En ja. Uh, plastic apart. Ja, ja. Nee, ik heb één... Ja. <laughs> nou, nu nou, komt het. Nee, er is één ding wat... Ik, batterijen, die ben ik kwijt. Die, uh, die, die een ding wat batterijen in gaan. Dus die flikker ik misschien... Uh... Nee, dat kan hey, niet. dat is echt niet. Dus de beide lever ik dan in bij de supermarkt. Bij de Milieustraat. Ja, precies. Dat ja. ja. kan echt niet. Goed, terug naar de top 40. 21 maart 1981. Ik heb ook bijna niks met batterijen. Dat scheelt heel erg. Um, daar, sterker nog, we gaan verder zo meteen met die lijst. Maar... Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De lieve mensen, behalve muziek uit deze mooie top 40... is er ook een quiz. En dat is niet zomaar een quiz. De Shots. Hoe kan het nou dat jij niets hebt op batterij? Je hebt toch wel afstandsbediening en zo batterij, of nee. niet? Ja, die wel. Ja. Ja. En die breng ik dan naar de Milieustraat. Dat Wat goed, Wout. Ja. Uh, we zitten weer op, je weer met... hier, uh, op je werk hier. Op werk kan je ook heel vaak gewoon inleveren. Hè? Gewoon ja? een zakje meenemen en dan gooi je het in het doosje van de batterijen Zo, inleveren. De machine. Dan kunnen we gewoon met die quiz aan de gang worden. Nou, Dat is geen enkel probleem. De quiz is uh, vrij simpel. <laughs> Ik stel drie vragen en alle drie, die vragen moet je goed beantwoorden. als je kans wil maken op die glinsterende Wouter Frank Gouden Pop ja. Op uh, plek 28 in deze top 40 staat het nummer Without Your Love. uit uh, de solo carrière van Roger Daltrey. Ja. Roger Daltrey zat overigens ook in een vrij bekende band. Maar de eerste vraag die ik je ga stellen is... in welke bekende band zat Roger Daltrey? A. Let Zeppelin, B. The Eagles. Of C. The Who. Stuur het antwoord door via de Radio Veronica. Dus in welke bekende band zat Roger Daltrey? A. Let Zeppelin, B. The Eagles. Of C. The Who. Stuur het door via de Radio Veronica. En Wim wellicht die bokaal. Ik vind het nog best een moeilijke vraag. Weet ja. jij hem zit? Nee, over wie gaat het? Roger Daltrey. Daltrey. Ja, het Roger Daltrey. Over wie? Oh, over Hij gaf een hint. Ah. Ik snap, ja. Veronica. Even kijken, 29. 40 Hit Archief. Nummer 21. you see a chance van uh, Steve Winwood. Die staat op uh, nummer 21 in deze heerlijke lijst van 21 maart 1981. Dan geef ik nu even een sein richting Mijn Technicus uh, voor het instarten van het volgende muziekje. Nee, maar mijn microfoon deed helemaal niet meer. Nou, en uh, dat had zo moeten blijven. <lacht> ik wilde wat roepen, maar hij deed niet meer. Ik zit te kijken van wat deed nou eigenlijk, maar... Nou ja. Doe het weer, test 1, 2, 3, ja. Uh, ja, alles wat je zei klopt. Steve weer moet. We gaan naar vraag nummer 2. In de top 40 van 21 maart 1981 staat. Dingetje! Hé, hey, dat is leuk, met houd toch die kop! Staat op nummer 17. Elf jaar later stond hij opnieuw in de hitparade. In de top 40 met een nummer dat gaat over een kledingstuk. Maar welk kledingstuk was dat? Is het A. Kappelaarzen. Ja. B. Snowboots. Of C naaldhakken. Dus um, met welk liedje? Er het dingetje elf jaar later in de hitlijsten. Oh, dit is die, houdt op je kop. Ja. Ja. Maar er komt een dag, en dan ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv's, jo, die filmen, en die mensen die komen van die heimdevelen. Ik heindver. weet het, wat als ze me goed je we ja, ja, dan dus luisteren nog een stukje nee. mannelijk. Altijd hetzelfde. Ik verander geen enkele dingen. Alleen dansen en zingen. En naar die mama, wat is er aan de hand? Doe toch eens normaal. Hey. Maar goed, je vraag is. Um, ja, dingetje maakte Elf jaar later dus uh, opnieuw een uh, liedje. Uh, stond hoog, hoog in de hitlijsten. Welk kledingstuk maakte hij een liedje over... A, kaplaarsen, echte rubberen. B, snowboots. Of C, naaldhakken. Stuur het door via de Radio Veronica uit. En maak kans op die glinsterende Wouter Frank gouden popquiz -poco. Dit is nummer 12: Dit is Ultravox en Vienne. Wat een coole. Breath on a window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until. Fox en Vienna is nummer 12 in de top vierde van 21 maart 1981. Zo iets Sietz Roskamp en het nieuws iets. wat heb jij zo meteen in het nieuws? Gasprijzen thuis niet direct omhoog en vakbonden zijn niet blij. Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien hoe War Child die kinderen helpt. Met muziek geven ze hun hoop, kracht en een sprankje toekomst.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 Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar nice. huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Veronica weer bericht. Na een heel zonnige, lenteachtige dag volgt een heldere nacht. Dus het koelt behoorlijk af 3 graden. Het kans op mist. Morgen is er wel zon, soms een paar wolken van noord naar zuid. 12 tot 17 graden. Het is tijd voor het nieuws. Stierf Roskam, goedenavond. Goedenavond. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de gasprijs sterk gestegen... maar dat zie je niet meteen terug op je energierekening. Volgens energiebedrijven wordt gas vaak vooraf ingekocht... en betaal je nu de prijs van een tijdje geleden. Ook de benzineprijzen kunnen gaan stijgen... waarschijnlijk met een paar cent per liter de komende tijd. Er is nu een soort. Uh, iedereen wil tanken. Er valt nog wel mee. Maar hoor. dat is een tikkie overdreven. Ja, want dat is nog niet het uh, giert niet de pan uit, ik. Nee, het duurt allemaal voordat het allemaal wat doorberekend is. Pas van de zomer wordt het echt onbetaalbaar. Dus nu ja. <laughs> niks aan de hand. Nou, ik, las, ik las net op uh, dat, uh, dat uh, de telegraaf dat de SO in Combani. Nou, dat, daar, kunnen ze geen, daar kunnen ze geen diesel meer aanslepen hoor. Ja. Okay. Nou, dan kun je wel met een grote boog omheen. Vakbonden gaan acties voorbereiden omdat ze het niet eens zijn met de plannen van het nieuwe kabinet. Zo zijn ze fel tegen het verhogen van de AOW-leeftijd en het verkorten van de werkloosheidsuitkering. Vandaag spraken ze premier Jitte en volgens de bonden leverde dat niks op. En het kabinet gaat wel in op een aanbod van Frankrijk om meer te doen met kernwapens. President Macron wil er meer en ook gaan samenwerken met andere Europese landen. Het idee is dat we Europa's beter zelf kunnen beschermen en minder afhankelijk worden van Amerika. We krijgen nu een appje van de SO in Cromedy. Die zijn boos. <tie> Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Met drie vertraging op dit moment. Totale lengte van 10 kilometer. A2 Utrecht en Bos. Tussen Geldermalsen en Waardenburg, daar 6 minuten. A12 Lunetten, Oude Rijn. Daar sta je 7 minuten te wachten. En A15 Gorkum, Nijmegen. Tussen Del en Geldermalsen, daar 8 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je de app van Flitsmeister. De top 40 van 21 maart 1981. Die staat centraal in dit hitarchief. Zometeen de laatste en tevens vraag 3. Top 40 Hitarchief. Veronica! De sledge en All American Curls staat op nummer 6 in de top 40 van 21 maart 1981. Met nu vraag 3. De lijstaanvoerder in deze top 40 is In Indie Airdron Light van Phil Collins. Ja, staat bovenaan. Naast de zang speelde Phil Collins ook een instrument. Maar welk instrument? <laughs> Dat is de vraag: A. De kazoe, B. De dwarsfluit of C. De drums. Dus welk instrument bestel, bespeelde Phil Collins A. De kazoe? Nou, dat deed hij wel goed, hoor. Nee, luister, Gert heeft de vragen vandaag gemaakt en, en Gert was een beetje bang dat de vragen te moeilijk waren. Dus aan het einde heeft hij gedacht, nou, deze tik ik er gewoon even in. Dit moet goed komen, toch, maar Wat Gert? was de originele vraag dan, uh, Gert? We oh, dat weet je niet eens meer. Uh, dus welke instrumenten bespeelde Phil Collins, A, de kazoo... B, de dwarsfluit of C, de drums? Het goede antwoord kun je doorsturen via de gratis Radio Veronica Heimd. Ondertussen is even kijken, gaan we... Waar zijn we? Oh ja, hier. Madness, die staat op nummer 4 the just the, the other day Down. Het is nummer 3. Wout en Frank. Popquills. In de top 40 van 21 maart 1981. Tans, gaan wij naar... Menno. Menno, die komt uit Amsterdam. Menno, een oprecht goedenavond. Goedenavond. Hey Je bent docent? Ja, klopt. Wat doseer jij zoal, Menno? Ik uh, geef geschiedenis. O, joh. Ja. En uh, komt er ook nog een beetje, zit er ook nog een beetje muziekgeschiedenis aan vast? Of radiogeschiedenis? Nou. Ja, toevallig vandaag wel, want we hadden het over de opkomst van uh, de jaren 50 60 Amerika... en de babyboom en uh, um, ja. de consumptiemaatschappij. En dus ook dat er commerciële radio en televisie was. Dus uh, daar hebben we het vandaag even over gehad in de derde klas. Maar laat je dan ook dingen horen en zo? Ja, ik heb uh, uh, Jerry Lee Lewis laten horen en Elvis Presley... als het begin van de rock'n'roll en de jongerencultuur. Uh, dus uh, ja... En laten zien ook. En is dat dan voor heel veel studenten is dat een beetje herkenbaar? Of, uh, uh, nou, een... ze vinden een beetje oude muziek. Ze moeten vooral lachen om de bewegingen van die jongeren... op uh, bijvoorbeeld Jerry Lee Lewis. Ja, dat is zo houtjurig hoe zij bewegen dan in de jaren 50, 60. Ja, maar dat vonden ze, dat toen... Voor hun, uh... vonden ze toen heel sexy. Maar ik stond met die kinderen ja. die zeggen van... krijgt die man een, krijg die een TIA? Maar die stond <laughs> daar gewoon was helemaal hip? Ja, ja, ja, met die benen. Ja, ja dat is mooi. Nee, dus dat, <laughs> uh, dat was wel grappig. Ja. Hey, um, heb je tijd om heel even deze toetsen door te lopen? Ja, zeker weten, zeker weten. Heel goed. Vraag 1, Without Your Love, een nummer uit de, de solo carrière van Roger Daltrey. Maar in welke band ja. zat Roger Daltrey? Was dat A, Led Zeppelin, B, The Eagles of C, The Who? Dat is C, The Who. Hartstikke goed. Vraag 2. In de top 40 van 21 maart 1981 staat dingetje met houd toch die kop staat op nummer 17. Met welk kledingstuk ja. stond dingetje elf jaar later in de top 40? A, kaplaarzen, met B, Snowboots of C, naaldhakken. Uh, antwoord A, de kaplaarzen. De kaplaarsen kaplaars. kaplaars. Hebben we daar een fragmentje van, Wout? Nee, nou, daar we hebben we helaas geen fragmentje van. Uh, vraag 3. Welk instrument speelt Phil Collins? A, de kazoo. B, de dwarsfluit. Of C, de drums. Ja, dit was de moeilijkste. Uh, antwoord C. Antwoord C is hartstikke goed. Yes! Ja! Je, een tien heeft hij. Een tien. Ja, gewoon yes. een tien. Deze toets is gewoon heel goed nou. gedaan. Dat betekent dat je de Gouden, Wouter Franke popquiz Bokaal wint. En omdat je zo dichtbij woont, komt Wouden van ja, de van. zo meteen persoonlijk brengen. Ja, ik, ik woon echt heel dichtbij jullie. Ja? Waar woon je dan? Ah, uh, nou, ik woon zeg maar tussen het Veronica-schip en uh, jullie studio in. Oh, oké. Okay. In Noord woon je? Nee. Oké. Okay, maar wel. Nee, ver... net aan de overkant. Maar goed, net aan de overkant. Okay. Ja. Bij het pontje. Met point, nou, de ponten. De ponten, sorry, sorry. maar <laughs> <Bij> het op. <schip. laughs> ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Nou, man, je krijgt het allemaal. En uh, een mooi vak heb je. Doe alle leerlingen de groeten. En ik wens je een hele mooie aansluit. Zo doen. Dankjewel. Ah, jullie ja. ah, ja. Niet Ik alle leerlingen, op. maar gewoon de leukste, zeg maar. Nee, ja. Ja. En dat hij dat morgen nog de de groeten van Wouter van der Goes. Ja, en allemaal de groeten terugkomt. <laughs> hey, mij tot later. Goed. Dankjewel. Bye. Bye. Bye. Even kijken, we hebben de trofeerde van 21 maart. Tegen die 86, slechts één ontbreekt er nog. En dat is de. Nummer 1: Helemaal bovenaan, al eerder benoemd in de vragen. Phil Collins, dit is in The air tonight. tonight staat helemaal bovenaan op 21 maart 1981. Zo lang is het al oh, geleden jongens. En daarmee is deze top 40 keurig afgerond en hebben wij morgen weer een nieuwe lijst. Welke hebben we morgen? Ja, het is leuk, morgen gaan we terug naar de jaren 90. Dan hebben we de top 40 van 2 maart 1991. Leuk. Dan gaan we heel veel hele leuke liedjes uitdraaien. Daar was hier zo meteen. En uh, nou ja, vorige week dacht ik hij kan er niet beter uitzien. Maar nu komt hij binnen en denkt, ja, het is toch weer gelukt. Ja, maar ja, weet je wat het is? Ik heb dus gehoord dat hij, hij is afgelopen weekend naar een botox party geweest. Ah, ja, dat is allemaal met uh, Jim Carrey. Uh, was daar. <laughs> ja, ja, dat was heel leuk. Nee, mensen, hij ziet er fantastisch uit. Prachtige stem, fris, fruitig, heerlijk weekend gehad. Heeft weer goed voorzien. Kom je de parkeerplaats hier al waar nee, Inmiddels, nee, Nee. nee. Diek, die kan dus zijn nummerplaat niet doorgeven. Nee, ik zit te denken aan mijn oude. Ik, op een of andere manier, uh, die oude auto kwam wel binnen, die vorige. Ja. Maar uh, om die oh. nummerplaat aan, aan deze voor, dat, te, te maken, dat ik wel naar binnen kan. Want het schiet gewoon niet op. Gewoon overschroeven. Ja, overschroeven. Ja. Nou, ja. Gewoon nou, ja. Ja. de oude nummerplaat. Bovendien, zeg maar, die oude nummerplaat is het enige wat van die auto nog heel is. Dat klopt, ja. ja. Ja, dat is serieus waar. Ja, is wel of, waar of, een, of een kartonnen plaat. Dus morgen even. Even kijken, maar uh, ik sta eigenlijk bij Siets in het systeem. Ja. Nou, die heeft, maar dat is dus ook niet doorgekomen. Nee, ik heb hem toegevoegd als, mijn als tweede, tweede auto. <laughs> <laughs> komt hij ook niet binnen. Nee. nee. Oh, dan is je auto gejat waarschijnlijk. Dat denk ik. Of, uh, of, of misschien Siets als jij al binnen bent. Ja, dat, dat is ik het. niet naar binnen kan. Nee. Dat zou ook kunnen. Nee, dus ik ga morgen ga, om half zeven weg en ja. dan kan jij erin. Even testen. Ja. ja. ja. Nou goed. Wat een project. Oh, yes, ja, ja. ja. ja, ja. Vandaag dus, uh, is het weer gelukt. <laughs> dan zullen we zometeen hier niet van de brug. Hè? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...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 Nu geen smaak om iets Nu in drie nieuwe smaakommers. lekker in de En kijk dat dan, wat een geweldige deal van Vodafone.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 Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Pas wow. wow. op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. O, o, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen. Oh, oh. Nu al zin in uw zaterdag. Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+. Plus. Dit? Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking.